Na de coronacrisis denken mensen weer hetzelfde over de samenleving en de politiek als vroeger... verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van literatuuronderzoek. Mensen vertrouwen elkaar nu meer, maar dat zal volgens het SCP niet blijvend zijn. En het toegenomen vertrouwen in de politiek zal verdwijnen als de recessie duidelijk zichtbaar wordt. Een brand bij een afvalverwerker in Vlaardingen heeft veel rook- en stankoverlast veroorzaakt voor omwonenden... Die werden in een NL-alert gewaarschuwd om bij klachten ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten. De brand ontstond halverwege de avond in een loods van de afvalverwerker en breidde zich snel uit. De rook trok richting Pernis, Roon en Portugal. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen terreinen. Nablussen gaat vanmorgen verder. In Heerlen is een leider opgepakt van de Goyim-partij Duitsland. Een extreemrechtse groep die op internet onder meer oproept om Joden om het leven te brengen. Waarom de Duitser in Heerlen verbleef, is niet duidelijk. Een andere voorman van de groep is opgepakt in Berlijn. Ook zijn verspreid in Duitsland de huizen van zes andere verdachten doorzocht. Het COA deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens van asielzoekers met opsporingsdiensten, melden NRC en de Volkskrant.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 And I think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. And I'm counting on.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 Like an Egyptian I'd love to please her. I'd love to care. But she's not. Het. En jij beleeft het.